Duur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Let een beetje op met filmen tijdens politieacties. Tijdens de gijzeling bij de Apple Store in Amsterdam gisteren... waren er op social media al meteen een hoop foto's en video's en livestreams te zien. Minister Yeshil Goes van Justitie hoopt dat mensen bij een volgende politieactie dat niet meer doen, vertelt ze bij Hart van Nederland. Ik begrijp dat mensen die dat filmen en zien ook dat graag willen delen. En dat is ook de samenleving waar we in zitten, dat je alles deelt wat je ziet en wat je interessant vindt. Maar ik zou echt willen oproepen om dat niet te doen. Als er weer iets vreselijks gebeurt en je hebt beelden, stuur die naar de politie. En dat is en om het onderzoek niet waar ze zitten en om onze agenten, politiemensen die daar op dat moment bezig zijn voor ons uh, niet in gevaar te brengen. Nee. De politie vond het ook heel vervelend dat er beelden werden gedeeld. Ze zeggen dat het in sommige gevallen zelfs strafbaar kan zijn. Een groep van bijna 300 Afghanen is met hulp van Nederland de afgelopen dagen naar Pakistan gevlucht. Daar zijn ze opgevangen door Nederlands ambassadepersoneel. De groep bestaat uit tolken en Afghanen die ooit het Nederlands leger hebben geholpen. Waarschijnlijk komen ze over een paar weken naar Nederland. En in Lissabon kleurt het rood-wit met voetbalsupporters. Ajax speelt vanavond de achtste finale van de Champions League tegen Benfica. En dus zijn dik 3000 supporters naar Portugal afgereisd om een clubje aan te moedigen. Deze man vermaakt zich prima in Portugal. Ja, heerlijk, zo'n ander temperatuurtje. Vorige week was ik nog op wintersport en nu zit je hier bijna 20 graden, dus heerlijk. Wie het beste gaat zijn, ik denk Anthony. Anthony is wel mijn favorietje. Ja, is dat uw favorietje? Ja, dat is echt wel mijn favorietje. Keurige voetballer. Echt een Ajax-seat aan het worden. Voor Daily Blind kan het een bijzondere avond worden. Als hij het veld op mag, is hij de Ajax-seat met de meeste wedstrijden in de Champions League. Het zijn er dan 43 om precies te zijn. Dat is best bijzonder dus voor een verdediger. Ja, als het dan zover is dat je uiteindelijk recordhouder kan worden, euh, ja, dan is dat wel iets speciaals. En dan is het mooi dat je, dat je het kan bewerkstelligen en dat je het daadwerkelijk waar gaat maken. De aftrap is vanavond om 9 uur. Het weer nog, er komen weer wolken aan en daar valt morgen regen uit. Smiddags neemt de wind ook toe en s'avonds is er zelfs kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Vrijdag ook, nattigheid, maar daarna krijgen we weer een mooi zonnig weekend. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4, Amsterdam-Den Haag bij Knopenburgerveen, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Een kwartiertje vertraging op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Nieuwveen, 4 kilometer file daar. En op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Baarland, 3 kilometer file. 10 minuten extra reistijd levert dat op. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM break de week Have to walk So I've been I've been I've been I've been I've been I've been I've been I've been I've been I just wanna stay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 To check the guy.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 Nooit hoort loopt. Iedereen die heeft zijn rol. Ik doe het allemaal heel cool, maar ik hou het niet altijd vol. Niemand weet waar we heen gaan, jij weet het zelf niet eens. Alles uit je handen en je nam we zomaar mee. Ja, ik ga.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 Vanavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 300 Afghanen zijn de afgelopen dagen met hulp van Nederland naar Pakistan gevlucht. Ze zijn daar opgevangen door Nederlands ambassadepersoneel. Het gaat om tolken en andere Afghanen die eerder voor Nederland hebben gewerkt. De noodtoestand in Oekraïne moet om middernacht ingaan. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een conceptversie van de wet... En daarin staat dat tv- en radiostations worden gereguleerd om te voorkomen dat er informatie wordt verspreid die de situatie kan destabiliseren. Op het Leidseplein in Amsterdam staat vandaag een nazorgbus voor ooggetuigen van de gijzeling gisteravond in de Apple Store. En daar kunnen ze praten met mensen van slachtofferhulp. Het weer vanavond en vannacht meer bewolking bij een graad of vier. BFF.